van de inburgeringscursus gehoord? Ja, kennen we hem allemaal? Niet dat we dat allemaal hebben meegemaakt natuurlijk. Maar er zijn dus mensen die wonen in hele andere landen, die hebben, maar die hebben echt heel weinig en die vinden het schitterend als ze horen over Nederland. En dan komen ze in die landen waar ze zitten, waar zoveel armoede en ellende is, horen ze van het koninkrijk der Nederlanden. Als ze er alleen maar over horen, dan beginnen ze te dromen... ...wat zullen ze graag wonen in dat koninkrijk der Nederlanden. En weet je wie daar koning is? Koningin Beatrix. Ze beginnen in die landen al de naam van koningin Beatrix te noemen... ...want die is koning van het koninkrijk der Nederlanden. Hoe vindt u zo'n gedachte? Maar dat verlangen is zo groot om in dat koninkrijk van de Nederlanden te wonen... ...wij hebben natuurlijk een heleboel van die buitenlandse mannen en vrouwen... ...die komen hier naartoe... Die moeten dan naar onze ambassade in dat land waar ze wonen. En dan moeten ze dan een verzoek indienen of ze mogen wonen in het Koninkrijk der Nederlanden. En dan zegt de ambassadeur natuurlijk, nou, nee, dat mag natuurlijk helemaal niet. Nou zegt hij, daar hebben we een goede inburgeringscursus voor. En dan kun je dus in dat land waar je zit een inburgeringscursus leren... om hier uiteindelijk in Nederland te kunnen integreren in het Koninkrijk der Nederlanden. En dan moet u zich voorstellen dat er u daar woont... Je komt er uit die armoede, uit die droogte. En je begint dat boek te lezen. Over dat Koninkrijk de Nederlander. Daar hoor je zelfs dat je zonder te werken. een uitkering krijgt. Nou, ze hebben daar. Ik, ik ga dat spreekwoord niet voor de tweede keer zeggen. Maar van de hongergeen, geen, weet wel. En dan denk ik: hoe is het mogelijk? Je krijgt er bijna een minimumloon. Nou, kunt u voorstellen hoe wonderlijk is. als die mensen over Nederland nadenken. Er zijn zoveel voorrechten en voordelen. om in Nederland te wonen. Wij beseffen onze eigen rijkdom niet. Nou, wanneer heeft u voor het eerst van uw leven gehoord over het Koninkrijk van God? De wereld kent het Koninkrijk van God niet. Want je moet er eerst van horen dat iemand je opmerkzaam maakt dat er een Koninkrijk van God is. Waanzinnig. Dat die mensen in de positie waarin ze gaan zitten al gaan zeggen... Hé, hey, wie heeft dan het Koningschap in dat Koninkrijk... Nou, dat is natuurlijk God, want krijgt van God. Alleen die koning heeft een zoon, Yeshua, de Messias. En er is een gelijkenis door hem verteld. Die zegt, er was een man die ging af naar een ver land. Kent u hem nog? En weet u nog wat hij in dat verre land ging doen? Daar ging hij de koninklijke waardigheid ontvangen. Uiteindelijk blijkt dat Yeshua zelf te zijn, die door de dood heen, ...op moet staan uit de dood... ...naar de hemel moet gaan onze vader te ontmoeten... ...die moet haar gaan zeggen dat hij met zijn bloed de hele wereld gekocht heeft... ...en zo wordt die hele wereld, het koninkrijk van God... ...wordt gekocht en betaald door het bloed van Yeshua... ...en hij gaat dadelijk komen als onze koning. Hij is pas als koning dadelijk als hij op de wolken van de hemel komt... ...tot die tijd is hij nog steeds het lam van God. Maar wij hebben dus een koninkrijk voor ons... Waar we nu door de geest al in leven. Zoals die man in Marokko, weet ik van waar, ze, dat koninkrijk der Nederlanden. Hij prijst nu al de naam van die koningin. Hij weet zelfs hoe ze gekleed gaat, hoe ze de haar zit en de hoedje en al die dingen meer. Zo zijn ze gefocust op het koninkrijk van Nederland. Nou lieve mensen, u mag rustig weten, mijn ogen zijn gefocust op het koninkrijk van God. Het moet nog komen hoor. Maar al vanaf Adam en Eva kijken ze dan uit. Want toen Adam en Eva zondigden, stortte voor hun het koninkrijk van God in. Er was geen redding mogelijk buiten wat God voor ogen had. En toen heeft hij tegen hun gezegd, er gaat er een komen. Ze noemen hem de Messias. En dat blijkt uiteindelijk Yeshua te zijn. Die door zijn handelwijze al vanaf Adam tot aan hem toe de mensen kon redden. En degene die naam zouden komen ook redden. Maar allemaal door dat geloof in Yeshua worden we teruggebracht in het Koninkrijk van God. Dus ik denk, vandaag ga ik maar spreken over een heel belangrijk onderwerp. U mag drie keer raden. Het Koninkrijk van God. Ik denk dat we elke sabbat wel over het Koninkrijk van God kunnen preken natuurlijk. Want daar gaat het over. Dus ik heb een paar dingen voor u op een rijtje gezet. Misschien dat ik u gelukkig kan maken. Ik zou zeggen, het verkeerde beeld stond voor. Jammer, daar gaat mijn truc over. De vraag is vanmorgen, welk evangelie preekt Jeshua? Ja, zie je, een verkeerde beeld stond voor. Wie heeft dat gedaan eigenlijk? Wie heeft die truc uitgehaald? Welk evangelie predikt Jeshua? Evangelie, goed nieuws. Wist u dat Yeshua een heel ander evangelie preekt... Dan bijna de hele christenheid preekt. Kunt u al een gedachte krijgen? Het traditionele christendom preekt een heel ander evangelie dan Yeshua zelf gedaan heeft. Wij worden gepreekt dat we moeten geloven in Yeshua. Amen? Ja, natuurlijk. Je moet op zijn minst in Yeshua geloven. Zijn we het mee eens, hè? Yeshua zei ooit tegen zijn discipelen: Gij zegt tegen mij, Meester, heren, heren, meester, meester. En je hebt het wel, zegt hij, want ik ben het. Maar je doet niet wat ik zeg. Dus nou preekt de hele wereld over het geloof in Yeshua, maar ze vergeten de mensen uit te leggen tot het gaat om het geloof van Yeshua. Want door het geloof van Yeshua, deed Yeshua wat hij doen moest. Kunt u amen zeggen? Dus we moeten niet alleen maar in hem geloven. Nee, we moeten het geloof van Yeshua gaan ontwikkelen. Want wat hij deed, dat was een weg van rechtvaardigheid. Yeshua is de enige man op aarde geweest, die zonder zonde geleefd heeft. Amen. Hij heeft niet één gebod uit de Torah onder zijn voeten gelegd en erop gestand. Dus hij heeft geen leugen verkondigd, hij heeft niet gestolen, hij heeft geen godslaster uitgesproken. Hij heeft de Sabbat niet onderuit gehaald en de zondag erin plaats gesteld. Hij heeft zelfs geen onrein vlees gegeten. Dat staat trouwens niet in de tien geboden, maar staat gewoon in de Torah. Hij is niet met zijn, met zijn zus getrouwd of seks gehad met een zus... Of allerlei andere onzinnige dingen die te grof zijn om op te noemen. Yeshua is de enige man die 100 rechtvaardig is. En zo is hij gestorven. Maar niet vanwege zijn ongerechtigheid, maar vanwege mijn ongerechtigheid stierf hij. Opdat hij uitstaande, opstaande uit de dood voor mij een nieuw leven kon geven. Maar dat koninkrijk wat hij beloofd heeft, dat gaat komen. En daar vertrouwen we op. Mooi is dat, hè? Hoe is het nou mogelijk dat wij een Heer dienen... die 100 rechtvaardig is... uit de Torah niet één woord heeft verbroken... hij heet zelf de Ha-Torah... het vleesgeworden woord... woord is Torah... hij is vleesgeworden woord... hoe is het dan mogelijk... dat er in het christendom... geboden weggehaald kunnen worden... en tot ze dan nog zeggen... we dienen God... ben je nou een navolger van Yeshua of ben je het niet... En zo zijn we misleid vanaf Rome tot aan vandaag toe. Al in 100, 150 na Christus begonnen ze de Torah te ondermijnen. Begonnen ze de Messiaanse Joden de gemeenschap uit te gooien. En in 365 na Christus hebben ze de zondag ingevoerd. Als de eerbiedwaardige dag de zon. Hoe krijgen ze het in de hoofd om dat te doen? En daarmee Gods Sabbatdag opzij te zetten. We hadden het net over het Koninkrijk der Nederlanden. Als je nou in het Koninkrijk der Nederlanden inburgert, krijg je natuurlijk een heleboel regels te horen binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Kent u een groot feest in Nederland? Amen. Op welke datum valt die? Heb de koningin bepaald. Welke datum zei u? 30 april. Wie van u heeft er wel eens koninginnendag gevierd op 8 maart? Als je dat gaat doen, hier gaan we vlaggetjes lopen en dan zeggen iedereen, wat wil je doen? Ik zeg, de koningin de dag aan vieren. Nou, dan denken ze, nou ik ga niet verder praten met hem. Nou heeft onze schepper heeft een dag bepaald, omdat hij in zes dagen alles geschapen heeft. Heeft hij op de zevende dag gerust. En hij vraagt ons ook te rust, omdat hij gerust heeft. Hij heeft een Sabbat ingevoerd. En daarvan zegt hij in Ezekiel en in de Exodus... Het Sabbat is een teken tussen mij, God en mijn volk. Omdat mijn volk zou weten dat ik God ben die hun apart zet. En weet je hoe die zijn volk apart zet? Omdat ze gewoon Sabbat vieren. Zeg, kijk, dat is mijn volk die viert Sabbat. Als je het op vrijdag doet, heb je het idee dat Allah God is. En met alle respect, als je het op zondag doet, denken ze dat Jezus God is. Klinkt een beetje raar als ik het nou zou zeggen. Maar het is niet smadelijk bedoeld. Maar ze hebben dus een andere rustdag ingevoerd dan de vader van Yeshua. Dat is vreemd. En tot we nog maar net een 150 jaar geleden begonnen te ontdekken. Een heleboel van ons om die sabbat te gaan onderhouden en te gaan vieren. Want het is een teken tussen God en tussen ons. Omdat we mogen weten dat hij ons apart zet. We gaan dus steeds meer kennis verzamelen over het koninkrijk van God. Rome heeft tot 1500 zoveel, door zijn eigen inzettingen en de Torah opzij te schuiven, één grote oersoep bij elkaar bedacht. Ja? Luther die moet Rome uit, om uiteindelijk te gaan doen de rechtvaardiging door geloof. Prijst God, het was de eerste stap om los te komen van Rome. Daarna kwamen de wederdopers met de doop de onderdompeling. Ja, natuurlijk die kinderdop was onzin. En zo kwam het achter elkaar, kwamen de waarheden terug op het woord van God. Als je nou lid bent van het koninkrijk van God... dan hou je toch op zijn minste feestdag van God. En als nou diezelfde God ook nog eens een keertje zeven feesten extra geeft... wie zijn wij dan om te zeggen... ja hallo, dat hebben we vroeger mijn opa en oma niet gedaan... en mijn bed overgrootje niet gedaan, zou ik het dan nu moeten doen? Nou, hij heeft ons, wat was ook weer de eerste sabbat, feest sabbat Nee? Leuk is dat, hè? Nee, dat is gewoon de Sabbat. Die kennen we allemaal. Daarvoor komen we bij elkaar. De eerste Sabbat is de eerste dag van het Ongezuurde week. Dat is de dag na Pascha. Want Pascha zelf is geen Sabbat. Leuk is dat, hè? Moet je over nadenken. En de tweede Sabbat, dat is de zevende dag van Ongezuurde Week. God die heeft dus iets ingesteld... ...opdat we door zijn feesten heen... ...inzichten zouden krijgen... ...hoe zijn koninkrijk uiteindelijk gaat komen... ...en tot we voorbereid zullen zijn. Christendom viert Pasen... ...is een aftreksel van Pesach. We vieren Pinksteren... ...maar niet op de goede dag. Toevallig dit jaar liepen we gelijk. Maar Pasen en Pinksteren... ...dat vieren we... ...maar de rest wordt gezegd... ...ach, de wet is vervuld. Het algemeen Christendom... ...kent bijvoorbeeld de Bezuinendag niet. Ze kennen de Grote Verzoendag niet. Ze kennen het Loofhuttenfeest niet... En ze kennen de achterdag dag niet. Dat is toch wonderlijk. Dat Rome ons zo heeft misleid Door te zeggen, ja die wet is verbracht. De wet is weggedaan. We hoeven helemaal die wet niet meer te houden. Dus je kan uiteindelijk liegen en stelen. En je kan ook nog wel een keertje over de gezondheidswetten heen wandelen. En we gaan gewoon varkens eten. Het is wonderlijk. Zo hebben we natuurlijk nooit geleerd. Maar nadat we in dat Koninkrijk van God ingang hebben gekregen. We zijn gaan studeren over de regels van het Koninkrijk van God. Is het een vreugde... ...om in de wegen van God te wandelen. Net zo simpel als dat we in Nederland rechts rijden... ...en niet gaan links rijden. Maar dat komt gewoon binnen de regels van het Koninkrijk de Nederlanden... ...rijden we rechts. Vindt u het simpel? Heb je het allemaal begrepen? Ik was, ja, nou dan kunnen we naar huis gaan. Zorg dat je in dat Koninkrijk van God blijft leven. He? Met al je doen en je laten. Dus welk evangelie wordt nou gepredikt over Yeshua? Je moet dus geloven in de persoon Yeshua... En ze zeggen, ja, ik geloof in Jezus. En dan zegt de wereld, nou ben je gered. Halleluja, ik ben gered, je zonde is hem weg weggedaan. Maar als je niet gaat wandelen in het geloof van Yeshua. En je blijft Gods geboden overtreden. Dan zegt er ergens in het woord, tevergeefs eert geen mij. Want je leert leringen die geboden van. Is de pauze mens? Goed, je leert dus regels die geboden van de pauze zijn. Dus als je doorgaat in de dwalingen van Rome, dan zegt de Heer, te vergeefs eert gij mij, want je leert leringen die geboden van mensen zijn. Nou, daarom zijn we natuurlijk heerlijk als een gemeenschap van de Heer, gaan we elkaar leren uit het Koninkrijk van God. Het is heerlijk om het te doen. Het is goed om het Evangelie van Yeshua te prediken, want we moeten in Hem geloven, maar dan moeten we Zijn navolgers gaan worden. Hij heeft nog nooit een gebod of een Torah overtreden. Wilt u volgen? Zeggen, ik ben bereid om naar de Torah te leven. Wie van u wordt er door de Torah gered? Helemaal niemand. Want er is niemand rechtvaardig van ons. Er staat zelfs onder de wijze woorden van Salomo. Uh, is er een rechtvaardige die niet zondigt? Vraagteken. Kent u hem? Dus zelfs Salomo zegt, is er een rechtvaardige onder u die niet zondigt? Ook onder ons is niemand zonder zonde. Maar we worden door de Heer rechtvaardig verklaard. Nou, lieve mensen, dat was alleen nog maar het voorstukje. Hoe bang hebben we nog? Goed. Waar gaat het om, lieve mensen? Het gaat om het evangelie van Yeshua de Messias. Wat is het evangelie van Yeshua de Messias? Dat is het koninkrijk van God. Yeshua heeft nooit gezegd, geloof me in mij, dan word je gered. Ben je gelijk klaar. Echt niet waar. Dat koninkrijk van God, wat deel had in Israël... ...was met al zijn geboden overboord gegooid. Het was een intens goddeloos volk geworden. Hij kwam om ze te redden. Zij dachten nog van... ...hé, hey, hij komt als verlossen van de Romeinen. Fout gedacht, want ze kenden de profetische woorden niet. Hij kwam juist om het offer te doen. Ja? Wij moeten vandaag wat anders leren... ...dat we inwoners zijn geworden van het Koninkrijk van God. En dat het een vreugde is om zoveel mogelijk te weten... ...om in te burgeren in het Koninkrijk van God... Als je uit Saoedi-Arabië komt om hier in te burgen, dan hoor je dat we rechtsrijden stoppen voor jouw lichten, Je richtingen wijzen uit als je naar links gaat of naar rechts gaat. Het is zo simpel om in Nederland te leven. Die arme sloepers die bijvoorbeeld aan de andere kant van de wereld boven, die willen graag alle regels van het Koninkrijk de Nederlander houden. Nou, dat willen wij met het Koninkrijk van God. Welk evangelie predikt Yeshua de Messias? We gaan er een paar opnoemen. Weet u trouwens hoe vaak het woord koninkrijk gods voorkomt in het Nieuwe Testament? 66 keer. Mooi hè? Zoveel boeken hebben we in de hele Bijbel. Er is ook 66 boeken in de hele Bijbel. Dus 66 keer praat hij over het koninkrijk gods. Dus het is niet iets wat in het verborgen ligt. Het is niet iets om te zoeken. Maar iemand die er nooit van gehoord heeft, kan het dus niet vinden. Is dat zo? Want geloof is door... We moeten dus de woorden van Yahweh horen en de woorden van Yeshua horen, zodat ons oog gericht gaat worden op een koninkrijk wat we niet zien. En het feit dat we de regels kennen van het koninkrijk van God, blijkt nu al uit ons handelen van vandaag, tot we leden zijn van het koninkrijk van God. Gelukkig stelen wij niet meer en liegen we niet meer. Ik hoor nog geen amen, maar goed. Lieve mensen, het begin van het evangelie staat in Markers 1, vers 1. Daar staat, begin van het evangelie... ...van Jezus Christus. Is het nou het evangelie... ...van Jezus Christus? Of is het nou het evangelie... ...van Jezus Christus? Moeten we het nou op de persoon richten... ...met alle respect, hè... ...ik wil geen onzin verkopen vanmorgen... ...moeten we ons nu op de persoon richten... ...of moeten we ons op de boodschap van de persoon richten? Ja, want je kan wel zeggen... ...Hij is mijn God... En Yeshua is mijn God, hè? Echt waar, dus denk niet dat Yeshua voor mij niet God is. Hij is God. Hij is niet Yahweh. Hij is de zoon van God. God is een titel, Elohim. Daarom is er maar één God en dat is Yahweh. Maar Yeshua, de zoon van Yahweh, heeft alle macht gekregen. Hij is voor mij God. Wat hij zegt, doe ik. En wat andere mensen zeggen, ook al noemt iedereen ze goden, dan zeg ik dat zijn afgoden. Er is voor mij maar één God en dat is Yahweh. En hij vertegenwoordigt die op aarde voor ons door Yeshua. Het begin van het evangelie van Jezus Christus. Dus we moeten gaan luisteren. Waar gaat het om in de Bijbel? Marcus 1, vers 14, daar staat... Nadat Johannes was overgeleverd... ging Yeshua naar Galilea om het evangelie gods te prediken. Mooi is dat, hè? Dus het evangelie van Yeshua... ...is uiteindelijk het evangelie van God. Wat was het evangelie ook alweer? Goed nieuws. Dus God heeft goed nieuws... ...en Yeshua, het eerste wat hij zegt in het evangelie van Marcus... ...hij ging naar Galilea om het evangelie Gods te prediken. Hij zei, de tijd is vervuld... ...en het koninkrijk Gods is nabijgekomen. Bekeert u en geloof het... Evangelie. Welke evangelie? Het evangelie God. Vind je dat geen mooie gedachte? Als je eenmaal deze, dit inzicht hebt... dan lees je heel je Nieuwe Testament over dat evangelie anders. Zeg iets jongen, jongen, jongen. Wij zijn natuurlijk altijd gesproken tegen elkaar... Ik moet geloven in Jezus. En dat is goed. Maar het gaat om het geloof van Yeshua. Als je nu met mensen spreekt, met alle respect... het zijn je broeders en zusters... We zullen nooit zeggen dat dat niet zijn, en je zegt: Ik wil leven naar de regels van het koninkrijk van God. Ik ben door Yeshua gereinigd, gered en gewassen met zijn dierbaar bloed. Al mijn schuld is weggedaan. Dan hebben we onze medebroeders de neiging om te zeggen dat we wettig zijn. Heb je dat probleem ook als je vrijmoedig getuigt? Maar we zijn niet wettig, maar gewoon wettig. We houden ons gewoon aan de regels van het koninkrijk van God. De tijd is vervuld dat het Koninkrijk Gods is nabijgekomen. Bekeert u en geloof het evangelie. Het goede nieuws. We hebben er nog één. Het geschiedde kort daarna dat Yeshua van stad tot stad en van dorp tot dorp trok. Verkondigende het evangelie van het Koninkrijk Gods. En wie waren er bij hem? Zijn discipelen. Zijn wij discipelen? Laten we dan nou achter Yeshua aanwandelen en laten we nou kijken wat hij vertelt. Hij verkondigt het evangelie van het Koninkrijk Gods. Is het Koninkrijk van God er al? Echt niet waar. Het moet nog komen op de dag dat Yeshua komt op de wolken van de hemel. Dan zullen we onze handen op hebben. Hem hebben we verwacht. Hij gaat ons gelukkig maken. Want dan komt dat, uh, we zijn op weg naar dat, uh, naar dat land. We zijn eigenlijk al bezig met onze inburgeringscursus. En dat boek wat we hebben gekregen is... Torah en profeten. We gaan helemaal wennen aan de regels van het Koninkrijk van God. En het is een vreugde om daar te leven. Want hij zegt zelf in de Torah, Deuteronomium 31... dat die dingen heel makkelijk zijn. Dus die zijn niet moeilijk. En wie ze doet zal leven. Amen. Wie ze doet zal leven, zegt hij. Dus je kan wel zeggen, ik geloof in Yeshua... maar ik overtreed zijn geboden... Dan zegt de heer, je zal dus niet leven. Dat is de andere kant van de zaak. Dan moet je zijn broeder en zuster verder helpen op de weg. Net als Paulus deed met Ananias en Saphira. Dat waren vol van de geest, vol van vuur. Ze predikten de Torah en de profeten. Maar ze maakten nog een foutje. En dan zegt Paulus Kom eens even bij ons zitten. En dan verklaren ze hem de weg die verder gaat. Moet je maar eens teruglezen. Sorry, je hebt gelijk. Aquila en Pistila, dankjewel. Punt erbij jongen. He? Hartstikke goed. Hij vertelt dus over het koninkrijk gods. De twaalf die zijn bij hem. En in Lukas 10 vers 1 en vers 9. Daar staat. Daarna wees de Here. Wie is de Here? Weet u trouwens wat Here betekent? Nee, dan moet je maar goed luisteren. Daarna kom je hem tegen. Nog 72 mannen aan. En hij zond ze twee aan twee voor zich uit. Naar alle steden en plaatsen waar Yeshua zelf zou komen. Jehovaanse tuigen denken dat ze de instructie hebben om twee aan twee aan de deur te gaan. En ik zeg niet dat het verkeerd is. Maar om daar deze tekst voor te gebruiken is een beetje, een beetje zwak. Want Yeshua stuurt namelijk die 70, 2 plus 2 naar de dorpen waar hij zelf naartoe komt. En dan moeten ze verkondigen dat Koninkrijk Gods eraan komt. Want als je het over de koning hebt, heb je het over zijn koninkrijk. En heb je het over de koninkrijk, heb je het over de koning. Dus of je het over de koning leest of over het koninkrijk, het gaat over het koninkrijk van God. En die mannen gaan 2 twee plus 2 twee de dorpen en de steden langs, het koninkrijk Gods komt eraan. Is dat een goede opdracht voor ons ook? Want het is natuurlijk niet verkeerd wat je Getuigen doen. Maar je moet voortdurend mensen wijzen op het koninkrijk van God wat komt. En je gaat erin of je komt er niet in. En je mag in dit leven bepalen of je inwoners bent van het Koninkrijk van God. En je weet pas dat het bestaat of komt als je het van iemand hoort. Iemand moet wederom geboren worden, anders kan die het niet zien. En als ze nou van u niet horen wat het is, hoe zou een mens nog wederom geboren kunnen worden? Nou, allemaal leuke dingen om over na te denken vanmorgen. Dan zegt hij tegen die 72, die 2 en 2 uitgaan: Genees de zieken die er zijn, zegt tot hen het koninkrijk God. Is nabijgekomen. gekomen. Nou, als je dan de zieken geneest, dan had je gelijk het profetisch woord achter je. Want hij had gezegd: Als die messias komt, zullen we al die zieken genezen. Hij zal ze zelf genezen. Het zijn tekenen van het koninkrijk wat komt. Welk evangelie preekt nou Paulus? Ik ga niet alle discipelen opnoemen dadelijk, ik heb maar eentje erbij gepakt, Paulus. Hij zegt in handelingen 19, vers 8, Paulus ging naar de... Wat betekent ook weer synagoge? School, shul. We zitten hier gewoon in de shul. Want ja, we zijn met elkaar het woord van de Heer, Torah en profeten aan het onderwijzen en bestuderen. Paulus ging dus naar zijn gewoonte. Op wat vandaag dag ging hij naar de synagoge? Op Sabbat, dat staat ook in Lucas, hè? Ook Yeshua ging naar zijn gewoonte op de Sabbat, naar de synagoge. Daar staat nergens dat hij ons voorgegaan is op zondag. Om naar de synagoge te gaan. Paulus ging naar de synagoge en trad drie maanden lang vrijmoedig op... om hen door besprekingen te overtuigen aan het koninkrijk van God. Schitterend is dat, hè? Israël was dat helemaal kwijtgeraakt... Ook die joden in de verstrooiing, die waren het kwijtgeraakt. Ze zeiden alleen maar, ja, maar ik ben een jood hoor, kijk, ik ben besneden. Ik ben echt een jood. Mijn vader Abraham was mijn vader. Maar het maakt helemaal niks uit of je een jood bent. Want die is een jood die het. Mooi hè? Die is een jood die het van binnen is. Die met zijn hart besneden is. Daarom kunnen we ook rustig zeggen, wij die in Yeshua geloven, zijn besneden van hart. Wie wil me nou nou redden om me van vlees te besnijden? Begrijp je niet hoe dat komt? Dat uiteindelijk besnijdenis in het lichaam van Yeshua niet noodzakelijk is. We zijn van hart besneden. Hij zegt zelfs, besneden te zijn is niets. Onbesneden zijn is dus niets. Maar het onderhouden van de geboden gods. Dat zijn de geboden van het koninkrijk van God. Over nadenken. Je gaat er nog veel meer krijgen vandaag. Handelingen 28. Nadat ze een dag... Met hem hadden afgesproken met de Joodse mannen in, uh, in Rome. Kwamen verscheidenen tot hem, Paulus, in zijn verblijf. Wie hij met nadruk het koninkrijk gods voorstelde. Dus aan die Joodse mannen die bij hem kwamen gaat hij het koninkrijk van God voorstellen. Aan Joodse mannen. Pogende hen te overtuigen ten opzichte van Yeshua. Uit de wet van Mozes en de profeten. Van de vroege morgen tot de late avond toe. Je kan het Koninkrijk Gods niet verkondigen zonder inzicht te krijgen in Yeshua. Maar hebben we inzicht in Yeshua, dan kun je dat Koninkrijk van God binnengaan. En naar heel Gods uh, Torah, Gods inzettingen leven zoals een kind van het Koninkrijk van God behoort te leven. Ben je dan wettisch? Nee, je houdt gewoon rechts, je stopt voor het rode licht. Je steekt je handje uit als je recht afgaat. Gewoon wettig. Het is heerlijk als iedereen zich houdt aan Torah en profeten. Dat gebeurt in Nederland dus niet. Want er lopen er zoveel te jatten en noem maar op. Zeggen, nou is echt niet het Koninkrijk van God. Dit is echt Koninkrijk van de Nederlander. Wij zijn inwoners van het Koninkrijk van God. Handelingen 28, vers 28. Het zij u dan bekend dat dit heil Gods aan de heidenen gezonden is. En die zullen dan ook horen. Die joden die hoorden dus helemaal niet. Die waren Paulus gauw zat. Zo hebben de mensen ook in het pausdom moeten ervaren. Dat het pausdom het gauw zat was. Dat koninkrijk van God met al zijn regels. Hij zegt er overboord ermee. We maken wel een nieuw koninkrijk. Dat is de christenheid die eruit gekomen is. Met alle respect voor onze broeders en zusters. Maar ze zijn misleid. Wij waren net zo misleid. We hebben moeten luisteren naar de woorden van God... en gezegd, hé, hey, hij heeft het anders gezegd. Nou, de paus zal zich echt niet bekeren. Maar we gaan doen wat de heer zegt. Lieve mensen, dat heil van God gaat nu naar de heidenen toe. Ook de joden hebben het weer overboord gegooid. Daarom zegt hij, gaat dan de heidenen verkondigen. En wat zullen de heidenen doen? Die zullen horen. Als je het horen, dat is nu in het Grieks, zou horen in het Hebreeuws, dan is horen een werkwoord. Horen en doen is aan elkaar gekoppeld. Je kan in Israël niet zeggen, ik hoor het wel, maar ik doe het niet. Maar horen, Shema Israël, is doen. Want doe je het niet, kom je onder de vloek van Yahweh. Want hij zegt, ik zegen als je doet wat ik zeg, maar ik vloek als je niet doet wat ik zeg. Ook al ben je nog zo lief, aardig, vriendelijk en het leukste typetje van Oblastedam. Wat doet hij? Dan zult... Ook horen die heidenen, Predikende het koninkrijk gods in vers 31. Onderrichtgevende aangaande de Heere Yeshua de Messias. Met alle vrijmoedigheid zonder enige belemmering. Vreemd is dat hè, als je de Bijbelse tekst verandert. Hè? In Yeshua de Messias. Maar predikende over de Heere Jezus Christus. Is alleen maar een Griekse vertaling. Hadden ze het nou nog maar fonetisch gedaan. Dan hadden ze een Jehoshua genoemd. Maar ze noemen hem Jezus. Isus in het Grieks. Maar zelfs Isus in fonetisch betekent nog niet Jehoshua. Want Jehoshua betekent ja, we redden. Daarom zeggen we in Emmanuel Yeshua. En we hebben het over ja, we onze God. En over Yeshua, zijn naam zegt ja, we redden ons. Dan geven we alle eer aan God. Vind je het leuk om te horen? Echt waar? Houd het vast. En neem een keuze voor jezelf. We noemen Yahweh, Yahweh. Hij is onze Elohim. En Yeshua is de Zoon van Yahweh. Hij is onze Heer. Weet u wat Heer betekent? Ik heb net één goede gehoord. Wat staat er in de grond al bij Heer? Curios. Dat woordje 2962 is Curios. Maar eigenlijk betekent meester of bezitter... Als een discipel het had over Yeshua en hij sprak hem aan met, heer, heren, dan heb je een meester. En dan zegt hij, ja, jullie noemen me meester, maar je doet niet wat ik zeg. Het is goed om dat woordje heren voortaan te vertalen met meester voor uzelf. Met bezitter. Het komt uit het werkwoord kuros. En kuros is kracht, is macht. Onze bezitter heeft macht over ons leven. En we erkennen die macht of niet. Weet u hoe het Nieuwe Testament uh, spreekt over Yahweh, onze God? Ook heren. Dat is typisch, hè? Dat is jammer tot het in het Grieks zo omgezet wordt. Tot je het dus in de grondtaal niet kan zien. Tot het ene gaat over Yeshua en het andere over Yahweh. Daarom zijn er dus ook christenen die beginnen te vertellen dat Yeshua en Yahweh dezelfde persoon zijn. Nee, het is vader en de zoon. God. Dat woordje here is dus gewoon meester. Bezitter. In Romeinen zegt uh, Paulus, Paulus, een dienstknecht van Messias, Yeshua, een geroepen apostel, hij is afgezonden tot het verkondiging van het evangelie van God. Niet het evangelie van Yeshua, want het evangelie van Yeshua, wat was dat ook alweer? Dat is het evangelie van zijn vader. De verkondiging van het evangelie van God. Dat hij tevoren door zijn profeten beloofd had in de heilige schriften. Dus hij praat als dienstknecht van Messias Yeshua. Hij predikt dus de boodschap die, die Messias Yeshua brengt. En die zegt, ik ben dus afgezonderd voor het evangelie van God. En hij, dat is God, heeft dat tevoren dan zijn profeten al beloofd in de heilige schriften. Alles in de Bijbel gaat tot eer van Yahweh. En we eren Jaweh door te luisteren naar Yeshua. Want hij is van de vader uitgegaan. Hij was ook de man in de gelijkenis. Die ging naar een verland om de koninklijke waardigheid te ontvangen. We kijken uit naar de dag dat hij weer komt. Want dan komt hij dus als koning. En koning van alle aardse koninkrijken. Amen. Het is heerlijk om naar te kijken. We gaan in het laatste kwartaal een broeder op visite krijgen. Die gaat spreken over Daniel... Het ja, beeld van Daniel, ja, gepraat over de dieren. We nou, spreken over Openbaring 13. Het zijn allemaal beelden over dat Koninkrijk van God. Hoe dat hier op aarde gegaan is en wat we dan verwachten. Dus er gaan ook weer een paar fijne sabbaten worden. Dus ik ga het er niet te veel over zeggen. Maar zo nu en dan moeten we toch even een hint geven. We hebben iets om naar uit te kijken dadelijk. In gelaten 1 vers zegt hij... Het verbaast mij dat gij u zo schielijk... van degene die u door de genade van Christus geroepen heeft... ...laat afbrengen tot een ander goed nieuws. Nou, het is dus in gelaten begonnen dat de gemeente zich liet misleiden om wat te doen? Te besnijden. Hij zei: wie hebben jullie dan nou weer in andere evangelie verkondigd? Jullie zijn de gelovigen geworden in Yeshua, de Messias... deelgekregen aan het Koninkrijk van God... en nou komt er een oude Jood... vertellen die gelooft ook wel in Yeshua... maar je moet ook nog een stukje van je velletje eraf halen. Hij zegt, wie laat zich zo snel verleiden tot een andere evangelie? Ja, moet maar eens helemaal lezen. Heel later gaat over besnijdenis. Dat is een andere evangelie. Maar ongeacht als iemand anders iets te vertellen heeft wat buiten Yeshua omgaat en vertelt... dat je in het Koninkrijk van God... rustig links kan rijden... en door het rode licht... dan kan ik hem rustige een valse profeet noemen. Weet u wat de Bijbel zegt over valse profeten? Stenige, hij weet het. Als er een profeet zou zijn in Israël... en die zou zeggen... 1, 2, 3... en er komt ineens een steen uit de hemel van... en zegt hij, zo, dat is een wonder... Of hij doet een ander grote woorden tot de zon ineens verschuift. Of de maan. En dan zegt iedereen, zo, dat is een profeet die dat doet. Wat zal die van boodschap hebben? En dan zegt hij, we gaan vanaf deze dag zondag invoeren. In plaats van de heilige sabbat van de Allerhoogste. Weet u wat de Torah instructie was? Rukzichtloos. Pak stenen op, zegt hij, stenigen ten dode. Want iemand die het waagt om in het Torah van God te roeren, er iets aan toe te voegen of iets eruit te nemen, hij zegt, ik zal, nou vul dit maar in, wat God gaat toevoegen in ons leven. Alleen ik ben blij dat hij het niet gelijk doet. Dat als we fouten maken, dat hij ineens ons de bliksem in de kont schiet, tot het de plekken verbranden. Want God is heel genadig en langmoedig, hij laat ons onze fouten maken, maar hij komt ook, weer met zijn woord terug, wil je doorgaan in je fout. Verwerpen we daarmee onze broeders en zusters mede-christenen? Echt niet waar. Maar we zullen ze voorhouden dat er een andere weg is die God al vanaf het begin heeft verkondigd. Het koninkrijk van God. En daarom moeten we voorbereid worden. He? Geen ander evangelie, broeder en zuster. Want dat andere evangelie in gelaten dat wat met besnijdenis te maken. Hij zegt, dit is helemaal geen evangelie. Er zijn echte sommigen die in verwarring brengen en het evangelie... Van Christus, het gaat van Christus verdraaien. Dus die boodschap van Yeshua, dat was het evangelie van zijn vader, die worden dus verdraaid. Echt waar, wij hebben een geschiedenis achter de rug. Rome, hervorming, reformatie, Pinksteren charismatisch, noem maar op. En ik zeg niet dat wij niet in de waling zijn. Maar we streven met elkaar om steeds meer te gaan begrijpen over Gods Torah. En we hebben gewoon één verlangen om daarin te lopen. Ook al zullen alle andere christenen zeggen, jullie zijn een beetje vreemd in je hoofd. Zeg, ja, prijs de Heer, maar we volgen hem toch. Maar ook al zouden wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie verkondigen, afwijkend van hetgeen wij u verkondigd hebben, hij zij vervloekt. Denkt u tot het evangelie van Yeshua, dat is het evangelie van zijn vader, toe ze laten, tot we Sabbat verwerpen? Dat we shavot verwerpen, Dat we bezuinendag verwerpen, Echt of niet? Bezuinendag vieren we omdat we weten de Heer gaat komen met bezuingeschal. Dus we moeten bezuinend feest vieren. Dan kunnen we er goed over preken, nadenken, iedereen onderwijzen. Waar kijken we naar uit? Op bezuinendag, wat een Sabbat van de Heer is, om thuis te gaan zitten koeken bakken... moet je gewoon niet doen. Je moet nadenken over wat God ons vertelt... En als we na Bezuinendag naar Grote Verzoendag gaan, het is de grootste Sabbat die ooit in Gods woord verkondigd is. Je kan het niet maken om op Grote Verzoendag niet voor zijn aangezicht te zeren in treurnis en berouw over je fouten en je zonden. Om ze met elkaar te beleiden. God om vergeving te vragen, want op Grote Verzoendag is onze Heer in het Allerheiligste. En aan het einde van de dag komt hij eruit, met de verzoening van uw of niet. Dus het zijn begrippen van de feesttijden van de jaren om ons iets te leren. Maar het is moeilijk, want we zijn natuurlijk al 30, 40, 50 jaar christen geweest. En we hebben alleen nog maar kerstfeest, paas en pinksteren gevierd. Op allemaal verkeerde, onzinnige tijden. Ze hebben zich niet aan Torah gehouden. Dus we moeten om in ons denken. En we moeten gaan denken in overeenstemming met Torah. Want als ze u een ander evangelie verkondigen. Die zijn vervloekt. Paulus is de evangelist van de heidenen. Als Paulus dit zegt, dan moet je echt wel een paar keer nadenken... en niet zomaar met je voeten door de porseleinkast lopen... en zeggen, ach, dat maakt er niet uit. Eén Galatie, kapot. Echt niet waar. Je kan van Gods Torah niets afdoen. Anders had Yeshua niet hoeven te sterven. Hij heeft hem volkomen gehouden opdat wij hem zouden navolgen... Gelijk wij vroeger reeds gezegd hebben, zeg ik thans nog een keer... ...indien iemand van u een predikt, afwijkend van hetgeen gij ontvangen hebt... ...hij zij vervloekt. Dus alleen maar verkondigen dat Yeshua de Messias is, aanvaard hem. Geloof nou, hij is de Messias. Dan zeg je, halleluja, ik ben een kind van God. Maar door te geloven dat koningin uh, huh, Beatrix onze koningin is... zeg nog helemaal niks, want je rijdt door de rode lichten, je steekt je hand niet uit... Je moet je gewoon aan de regels van het koninkrijk houden. We zijn nog steeds niet rechtvaardig. Nee, onze Messias heeft ons rechtvaardig verklaard. Zou je het goed onthouden? Wij zijn het niet. Hij heeft het ons verklaard. Weet u hoe mijn vrouw heet van de achternaam? Den Oude. Maar toen ze met mij trouwde, kreeg ze mijn naam. Dat heeft de burgemeester verklaard. Dan bent u nu hele meneer en mevrouw verdouwd. Dus dit is mevrouw Bedouw. Ja, ze heet toch de oude? Ze, ja, ho, ho. nee. Dus mevrouw Bedouw. Zo hebben wij een verbond met God gekregen. Wij zijn rechtvaardig verklaard. Wij zijn zonen en dochters van God geworden. En we wensen maar één ding. Dat is naar de wegen van zijn koninkrijk te wandelen. En dat doen we met vreugde. Want hij zegt, als je mij niet met vreugde dient... dan is zelfs uw... gebed een gruwel. Amen. Ja, ik kan begrijpen wat moeilijk aan me zeggen is. Maar als je dus niet met blijdschap de Here dient... is je gebed een gul. Want dan zeg je, oh God, help me, doch, u geprezen zijn uw naam. plan, dan ga je dus weer over de grens heen. Dan zeg je, oh ja, dan ga ik weer terug vergeving vragen. En morgen ga je er weer overheen. Je bent zo'n heen en weer flipper. Je moet gewoon een keuze maken om in zijn weg te wandelen. Dan ben je niet wettisch, maar dan ben je gewoon... binnen de regels van het Koninkrijk van God... Paulus zegt twee keer, dat gebeurt nergens meer in de Bijbel, twee keer vervloekt hij. Als je Deuteronomie leest, dan lees je nog veel meer vervloekingen. Je wil het niet meer weten, dan je, wil ik niks mee te doen hebben, ik wil alleen nog maar, maar in de zegen gaan wandelen. Kent u die man? Dat is het mooie beeld van Daniel. Hij zegt in Daniel 2, vers 44. In de dagen van die koningen, weet u welke koningen dat zijn? Dit was... Nebukadnezar. Dit was... de Meden en de Perzen. Dit was... Griekenland. Dit was... Rome. En dit is... de tien koninkrijken. Ze hebben het over Europa... maar ik denk wel dat het over de hele wereld heen gaat. Want er zal één grote wereldheerschappij komen. En als dat koninkrijk losgaat van de hemel... dan gaat dat helemaal te barsten. Dat hele wereldse koninkrijk. Ja toch? Ze gaan toch een wereldheerschappij oprichten? Echt waar. Dus... Uiteindelijk moet die steen, die beeld hier aan zijn voeten gaan raken. Wat staat er in de tekst? In die dagen van die koningen. Dat is degene die hier zitten. Dat is onze tijd. dat wereldheerschappij. Hemels een koninkrijk oprichten. Dat in eeuwigheid niet te gronden gaan, zal gaan. En waarvan de heerschappij op geen ander volk meer zal overgaan. Het zal al die koninkrijken verbrijzelen, Daaraan een einde maken. Maar zelf zal het bestaan in eeuwigheid. Dat is deze steen. Het koninkrijk van God. Ze hebben het vast bij zijn voeten neergelegd... dan weet hij wat hem dadelijk gaat raken. Wat tot hem dat gaat raken. Echt waar. Je bent binnen dat koninkrijk van God. Of niet. En dan raakt die steen van Gods koninkrijk je aan je voeten... om met het hele koninkrijk van deze wereld in elkaar te storten. Word je nou bang? Alsjeblieft niet. Het is een vreugde te weten dat dit gaat gebeuren. Eindelijk die hele wereldse heerschappij overboord. Wij geloven niet alleen in Yeshua, maar hebben het geloof van Yeshua. We prediken het koninkrijk van God wat komt. En we gaan er vandaag al in leven. Juist zoals gij gezien hebt dat zonder toedoen van mensenhanden een steen van de berg losraakte... en dat ijzer en dat leem en dat koper, dat zilver en goud verbrijzelden. de grote God, dat is Jahwe, heeft de koning bekendgemaakt dat naar deze zal geschieden. Wat naar hem gaat geschieden. De droom is waarachtig en zijn uitlegging is betrouwbaar. Wat gaat er gebeuren, lieve mensen? Knal. Dat is het koninkrijk van God wat naar beneden komt. Dit is Yeshua. Met al zijn heiligen. Die rammen dat hele koninkrijk van de wereld aan zijn voeten. En het miet het helemaal in elkaar. Hoor je bij dat koninkrijk of hoor je er niet bij? Nu mogen de mensen nog lelijke dingen tegen je zeggen. Omdat je sabbat viert en de feesten van de eeuwig onderhoudt. Maar laat ze roepen. Ze weten niet beter. We hebben een boodschap voor ze. Hij gaat verder in openbaringen 11. Ik pak alleen maar stukjes eruit. Het laatste kwartaal van dit jaar gaan we het allemaal bij elkaar harken en in volgorde zetten. Dat je verbaasd zal zijn wat de profetische woorden zeggen. Maar wat de meeste christenen gewoon kwijt zijn geraakt. De zevende engel, er zijn er natuurlijk zeven, dit is de laatste. Hij blaast de bazijn. Luide stemmen klonken in de hemel, zeggende... Het koningschap over de wereld is gekomen aan onze... Curios. Aan onze machtige, aan onze meester, aan onze Heer. Dat is Yeshua. Van wie ontvangt hij het koninkrijk? Dus het is het koninkrijk van God. Hè? Zeggende: Het koningschap over de wereld is gekomen aan onze Heer. En aan zijn gezalfde. Dus je kan het nog mooier uit elkaar halen. Hier blijkt dus de Heer vader God te zijn. Zie je? Dat is het verraderlijke in onze Griekse vertaling. Ze maken geen onderscheid tussen Yahweh en tussen Yeshua. Want op het moment dat wij zeggen, kijk, dat is Yeshua onze Heer, en ze zeggen: ja, dat is ook zo. Nee, hier bedoelt hij, dit is Yahweh onze God en aan zijn gezalfde. Dat is de Messias. Christus betekent gezalfde. Messias betekent gezalfde. En Hij zal als koning heersen tot in alle eeuwigheden. Echt waar? Vind je dat niet mooi? Dit is die stenen die aan de voeten van dat beeld terechtkwam, hè? Je kan in die steen kijken, daar zie je dus al onze Heer komen op de wolken met al zijn engelen met hem. Gaan een gigantische dag worden. De 24 oudsten die voor God op hun tronen gezeten waren, wierpen zich op hun aangezicht aan baden, God. Zeggende, wij danken u, Heere, machtige. Maar we hebben het over, ja Heere God. En hij zegt ook nog een keertje, Almachtige. Hoe heet dat in de grondtaal? El is God, Shaddai is de Almachtige. Er is maar één die Almachtige God is. Dat is Yahweh. En hij heeft alle macht geschonken aan Yeshua. Yeshua staat tussen Yahweh en onzin. Daarom is Yeshua onze God. Maar hij is niet Yahweh. Johannes 18, vers 36. Heeft u nog even tijd om te luisteren? We hebben nog wel even hier, hè. Maar er komen er nog een paar, hoor. Dus blijf enthousiast. Yeshua antwoordt, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Indien mijn koninkrijk van deze wereld was geweest... ja, dan zouden mijn dina's gestreden hebben... opdat ik niet aan de joden zou worden overgeleverd. Nu echter, nu echter, is mijn koninkrijk niet van hier. Leven we nou in het koninkrijk van God of niet? Echt niet waar... Want deze wereld is niet het koninkrijk van Yeshua. Er moet eerst een nieuwe hemel komen en een nieuwe aarde. Want daarop woont gerechtigheid. Het gaat een schitterende tijd worden. Dat zult u zien. Maar je moet een keer een concordantie pakken, het woord koninkrijk van God opzoeken en alle teksten die je kan vinden in zijn verband gaan lezen. Waar heeft de Heer het nou over? Hij heeft het niet over geloof in Yeshua. Hij heeft het over geloof van Yeshua. En dat was het koninkrijk van zijn vader. Het evangelie van Yahweh. Het evangelie van God. God. Hij zegt: Indien mijn koninkrijk van deze wereld geweest was. Ja, dan zouden mijn we discipelen wel gestreden hebben. Hij zegt hij tegen Pilatus. Want hij was beschuldigd dat hij een koninkrijk ging oprichten. Dat is helemaal niet waar, zegt hij. Mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Ook al denkt dan Pilatus, ja, die man is een beetje een beetje kierenwiet, nou ja, die hoef ik ook niet te doden. Toen had hij het wel door dat het valse beschuldigingen waren. Nou, onze heer is natuurlijk niet kierenwiet. Hij is echt de koning van het koninkrijk van God. Maar alleen hij moest komen om uiteindelijk te sterven. Voor ons, om in dat koninkrijk te komen. Zelfs Pilatus zou nog mogelijkheden hebben om toegang te krijgen tot dat koninkrijk... door de dood van Yeshua. Nu echter is mijn koninkrijk niet van hier. Wilt u in één tekst nog meer bewijzen hebben waar het over gaat? Wij leven dus vandaag niet in het koninkrijk van God. Fysiek. Maar in mijn geest. Ja, alle regels van dat koninkrijk van God gelden op mijn weg. En die weg die ga ik met vreugde. U toch ook? Amen? En waar. Al zeggen de mensen, je bent gek. Zeg, dat maakt helemaal niet uit. Zo spreekt de Heer. Lukas 1, vers 31. Daar zegt hij tegen Maria. Zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren. En je zal de naam Yeshua geven. Deze zal groot zijn. De zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En de Heere God, dat is Yahweh, zal hem, Yeshua, de troon van zijn vader David geven. Waar is Yeshua nu? Opgevaren naar de hemel, zittende aan de rechterhand van zijn vader, in de troon van zijn vader. En hij wacht totdat hij teruggestuurd wordt door zijn vader. Op een dag die alleen zijn vader weet. Maar dan gaat hij de troon van David bezitten. Dat was toch tegen David beloofd, dat er een zoon zou zitten... die in eeuwigheid zou heersen in Jeruzalem. Nou, er is geen koning na David geweest die dat gedaan heeft. Er zaten heel wat schobbejakken tussen... Maar op deze zoon heeft hij uitgekeken. Hij is de zoon van David. Niet omdat hij door David verwekt is. Maar hij is door God de Vader verwekt in Maria. Dus hij is de zoon van. Ja, maar niet de zoon van David. Maria was een klein, klein, klein, klein, kleindochter dochter van David. God heeft Yeshua verwekt in Maria. Maar door wie is hij geadopteerd geworden? Door Jozef. Jozef was de achterklein, klein, klein, klein, klein zoon van David. Dus hij komt uiteindelijk in het huwelijk van Jozef en Maria terecht. En dat zijn de zoon van David. Hij accepteert Yeshua, ook al is hij door God verwekt. Is natuurlijk heel bijzonder. Want je denkt het eerste, waar is mevrouw nou naartoe geweest? Hij heeft de boodschap van de engel geloofd. En aanvaard dat dit de zoon van God was. En zo werd hij de zoon van Jozef. Yeshua ben Jozef. Dat is de leidende dienstknecht. En hij is Yeshua, uh, zoon van David, als het gaat van Ben David, als hij op de troon gaat komen. Mooi hè? Onze Joodse mensen in Israël, die geloven wel in de Messias Ben David die komen gaat. Maar niet in de, in de, in de Messias Ben Jozef. Dus dat moeten onze Joodse broeders nog leren. Maar dankzij Messias Ben Jozef, zijn we dus reinigd door zijn bloed. En we kunnen nu weten dat hij dadelijk komt als Messias Ben David. Amen. Kunt u het moeilijk om het allemaal bij elkaar te houden vanmorgen? Dan gaan we het gewoon nog een keer doen de volgende keer. Hè? Broeder Johan. Ja. Inderdaad. Ja. Waar was nou Yeshua voordat hij geboren werd? Vraagt onze broeder Jan. Johan. Zo, dat wordt heftig hoor. Want dit gaat natuurlijk alle perken te buiten wat ik nou ga zeggen. Ja, echt waar. Luister goed. Want ik ben verantwoordelijk voor wat ik zeg. Hè? Daarna mag je er zelf ook weer over nadenken, moet je gewoon doen. Alles wat geschapen is, is er een plan geweest voor dat uh, jaarweg scheppen? Dus voor de grondlegging der wereld heeft Jawez zich voorgenomen om in die oneindige tijd, want hij is zonder begin, zonder einde, heeft hij een tijd bepaald om de mensen te scheppen naar zijn beeld. Hij heeft een ideale situatie gegeven op deze wereld. En het middelpunt van de hele schepping... want die schepping kon vallen... is uiteindelijk Yeshua... die die gevallen schepping weer terugbrengt tot zijn vader. En zo kan deze wereld tot het doel komen... als koninkrijk van God. Wat wil ik er nou mee zeggen? Bestond hij al voor de schepping? Dat ga ik helemaal niet zeggen. In het denken van God... die voor de grondlegging de wereld is... en die tot ver na de grondlegging van de aarde bestaat... Hij is eeuwig. Hij ziet van het begin het einde... en van het einde het begin... In Gods geest is alles geworden. Ook Yeshua. Dus was hij voor de grondwegende wereld? In de geest van de vader. Ook u bent in de geest van de vader geweest. Want hij heeft altijd geweten dat op uw geboortedag u geboren zou worden. En dat je van hem een speciaal plekje kreeg op deze aarde. Om te kunnen functioneren binnen het koninkrijk van God. En je mocht nog kiezen of je rebels wilde worden. Of dat ik uiteindelijk je hoofd ging halen en zei: vader u bent God. Maar in het denken van God, daarmee kan ik verder. Maar ik kan geen uitspraken doen buiten wat God in zijn geest heeft. Maar u bestond al voor de grondlegging de wereld in het denken van God. Had je niet verwacht dat ik al van voor de grondlegging de wereld was? Ja hè? Ik hoop dat dat een antwoord is, Johan. Voor de andere dingen moet je gewoon zelf nadenken. Maar er zijn een heleboel theologieën. Ook met de drie eenheidsleer. Waar je dan uiteindelijk moet gaan zeggen. Ja maar hij is dezelfde God. Dus hij was ook voor. En al dat soort dingen meer. Dan kom je in, in, in dogmatisch gereutel. En we moeten daar niet mee te maken willen hebben. Zeg alleen maar wat de Bijbel openbaart. En zeg het zo. Of je het nou snapt of niet. Maar ga niet. dadelijk bijvoorbeeld zeggen. Ja ik geloof wel dat er een drie eenheid is. En dat het drie personen is. En dat het maar één wezen is. Want dat is dus dogma's. Dat zijn menselijke filosofische beredeneringen. Yahweh is één. En Yeshua is de zoon van Yahweh, zegt de Bijbel. Dus daarom zeggen we, hij is de zoon van God. En we zeggen niet zoals de dogma zegt, God de zoon. Goed. Graag gedaan. Lieve mensen... Ja, zal Yeshua de troon van zijn vader David geven? Dat komt als hij dadelijk terugkomt op de wolken van de hemel. We zullen hem tegemoet gaan in de rug en we gaan met hem naar Jeruzalem om daar de heerschappij over deze aarde te vestigen. En wij zullen met hem heersen die hele duizend jaar. Hoe? Ik zou het niet weten, maar ik denk dat het goed is. En dat ik graag voor hem werk. Want hij werkt in gerechtigheid en in rechtvaardigheid. Hij zal als koning over het huis van Jacob heersen tot in eeuwigheid. En zijn koningschap zal geen einde nemen. Zo zegt de Heer het. We hebben het over vandaag. Het koninkrijk van God. Waar Yeshua, de Zoon van God, koning is. En hij handelt als een vader. Hij spreekt als zijn vader. Hij denkt als zijn vader... En wij moeten zoveel van hem leren, dat ook wij gaan denken als de vader, gaan spreken als de vader en gaan handelen als de vader. Als in dat gedrag een afwijking zit, en je gaat zondag vieren, moet je tegen je broeder zeggen, de weg die gaat verder, broer. Kijk eens, dat heeft de Heer gezegd. En als het godzoekers zijn, dan zeggen ze, oh, heb ik nooit geweten. Hup, hou er mee doen. Dan komen ze ook op dezelfde weg. Het is zo mooi om in de wegen van God te wandelen, daar word je niet door gered, want je wordt gered door je geloof in Yeshua. Maar dan gaat de weg verder. Je komt op orde in je leven. Johannes 3, vers 3. Even het evangelie in. Nou, het evangelie is dus... Uh, ...exact hetzelfde als de raar. Het enige wat we in het evangelie... ...de blijde boodschap hebben is, is... ...dat die Messias gekomen is. En dat blijkt Yeshua te zijn. Hij kocht ons vrij. Wat zegt Yeshua? Want hij antwoordt en zegt tot die fariseeën... ...voorwaar, zegt hij, voorwaar... ...ik zeg je, zegt Yeshua... Tenzij iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk van God niet eens zien, man. Als u het niet aan iemand vertelt, zullen ze het niet zien. Als u niet aan een blinde vertelt wat er voor zijn neus staat, stoot hij zijn kop er tegenaan. Wij zijn de geestelijke ogen in deze wereld om blinde ziende te maken. Door te verkondigen van het evangelie van God, wat Yeshua verkondigde. En het Evangelie van Yeshua is het Evangelie van God. En dat is het Evangelie van het Koninkrijk. De wereld kent God niet, hij kent zijn Koninkrijk niet. Dat is het doel wat we op deze wereld te doen hebben. Nicodemus zegt tot Yeshua: Hoe kan nou een mens geboren worden als hij oud is? Je kan toch niet twee keer je moederschoot in gaan en opnieuw geboren worden. Dat zegt een leider in Israël. Nou zegt Yeshua: Ik zal je nog één keer zeggen. Voorwaar, ik zeg je, tenzij, dat is een voorwaarde. Iemand geboren wordt uit water en geest. Hij kan het koninkrijk van God niet binnengaan. Dus uh, broeder Nicodemus. Nicodemus. Je moet dus het woord van mij horen. Dan kan ik het koninkrijk laten zien. Maar je zal moeten dopen. En moet opstaan uit je graf. Je moet dus sterven. En opstaan uit je graf. Om het binnen te gaan. En als je dan bent binnengegaan, Dan zou je ook nog in het koninkrijk moeten leven. Naar de Torah. Naar de onderwijzing van die God. Van dat koninkrijk. Daarom begrijp je de dwaasheid waarmee wij groot geworden zijn, dat iemand kan menen dat je in dat koninkrijk van God ook nog anders kan leven dan zoals de koning wil. Dat gaat echt niet. Wat uit het vlees geboren is, zoals wij allemaal, dat is vlees. Maar wat uit de geest geboren is, dat zijn zij die de woorden van het koninkrijk horen, het geloven en het doen, dat is geest. Wat zijn wij met elkaar? Geest? Ja, we moeten toevallig weten van iemand van niet, want dan krijg je ouderlingenbezoek. Dan denk ik, hé, hey, wacht eventjes. Snap je, broeder en zuster? Wat uit geest geboren is, is geest. Je kunt dus zien als iemand behoort tot het koninkrijk van God aan de dingen die hij doet. En als iemand dat nog niet doet, moet je hem verder onderwijzen. Want Torah is geen wet, maar Torah is onderwijzing. We zijn er bijna. Ja, natuurlijk. Inderdaad. Kom dan tot berouw en bekering. Ach, bekeren. Waar moet je nou van bekeren? Nou, van dat weet je, wat je overtreedt. Stop nou eens een keer met liegen. Stop nou eens een keer met Sabbatsovertreding. Stop nou eens een keer met andere feesten te vieren. Zoals kerstfeest en al die onzin meer. Ja? ga de feesten van de Heer vieren. Dus aan je gedrag zul je zien wie je dient. Of Rome met zijn onheilige feesten. Of je dient Jahwe met zijn heilige feesten. Je vindt ze allemaal in Leviticus 23. Kom nou eens tot berouw dat je dat overtreden hebt. En tot bekering omdat je hem overtreden hebt. Opdat uw zonden uitgedeld kunnen worden. Je moet uitgedeld worden. Je kan niet zeggen ik ben een kind van God geworden. En ik kan rustig naast de weg blijven lopen. Opdat er tijden van verademing mogen komen voor het aangezicht des Heerde. Een een mooie uitdrukking. Als wij ons bekeren, wat gaat er dan gebeuren? En we gaan naar het Koninkrijk van God wandelen. Dan worden onze zonden uitgedeld opdat de reden. Er tijden van verademing mogen komen van het aangezicht des Heren. Onze vader in de hemel verademt zich Als hij Jan, Piet, Klaas en Kees eindelijk op zijn wegen ziet wandelen. Dan zegt hij, hé, hey, Gabriel, kijk eens. Kees hier ook, heb je het gezien? En Pietje, Marietje? Ga ze zegenen. Ik ga gelijk die zegeningen brengen, jongen. Als je gaat wandelen op de wegen van de Heer, wandel je in zijn zegen. Je kan het niet omdraaien. En Hij, de Messias, de Christus, die voor u tevoren bestemd was, Yeshua zende. Ja, want dan komt Hij met dat koninkrijk wat Hij beloofd heeft. Hem, dat is Yeshua, moest de hemel opnemen, daar komt Hij, tot de tijden van de wederoprichting. Dus Yeshua moest sterven en opstaan, naar de hemel gaan... en dan staat hij heel duidelijk tot een bepaalde tijd. Als die 2000 jaar vervuld zijn... dan hebben we er 6000 jaar op zitten. Dan gaan we onze Sabbatjaar in. De 1000 jaar millennium. Ja? Hij zal koning zijn vanuit Jeruzalem. Hij zal dat koninkrijk van God leiden. We zullen hem dienen. We zullen in en uit gaan in Jeruzalem... Ja, om de volkeren te zegenen. Het is een vreugde om daarin te mogen leven. Yeshua moest de hemel opnemen. Hij moest opgenomen worden in de hemel. Tot de tijden van de wederoprichting alle dingen... waarvan God gesproken heeft... bij monden van zijn heilige profeten van oudsher. Altijd is er al gewezen naar nou, dat Koninkrijk van God. Maar je vindt het woord Koninkrijk van God niet in het Oude Testament. Want ze konden alleen maar praten over die Messias die gaat komen... Het hele oude testament is Messias, waar ze naar uitkeken. Want die Messias, die zou hun heel overheersen en regeren in dat koninkrijk. En wij weten, dat is Yeshua geworden. Dus nu kunnen we pas zeggen, hé, hey, het koninkrijk gods is nabij. Precies zoals Yeshua zegt. Ja, hij moest eerst sterven, weer naar de hemel gaan, om dadelijk te komen als die koning. Dus wij kijken net uit als al die andere broeders en zusters vanaf Adam, onze Messias moet komen. Oh. Akkoord, dat ben je te laat. Ja, we hebben zo lang of niet te wachten. Over die tijd sterven de mensen al. Maar wij worden opgewekt uit het graf als die komt. En dan gaat het zevende millennium gaan in. En dan zullen we met hem zijn. Duizend jaar tot in de eeuwigheid. Ja, anders word je ontgoocheld. Goed. Het laatste stukje, lieve mensen. Ik, Daniel. We gaan terug naar Daniel de profeet. Nader de een van hen die daar stonden aan die rivier... ...en vroeg hem de ware zin van dit alles. Hij had namelijk een visioen gekregen van die engelen. En hij zag allerlei dingen gebeuren. En hij sprak tot mij en gaf mij de uitlegging daarvan te kennen. De grote dieren, die vier, zijn vier koningen die uit de aarde zullen opkomen. Hij had ooit al het beeld gekregen van Nebuchadnezzar... Met Nebuchadnezzar, met de en Perzen, met de Grieken, met de Romeinen. En dan al die koninkrijken. Nou krijgt hij dat hele koninkrijk te zien, die gaan komen in de beelden van dieren. Een leeuw, een beer, een panter, of tenminste een luipaard en een giezel met allemaal horens. En we zullen daar erachter komen dat wat hier staat, die ene hoorn die opkomt, hoe dadelijk het pausdom bezit neemt van dat beest. We gaan het heerlijk uitgelegd krijgen. Maar het pausdom is uiteindelijk de machthebber... die deze hele wereldregering leidt. En achter deze paus zit weer een zwarte paus... met dat hele jezuïte korps. Dus dit zijn de vier koninkrijken die elkaar opvolgen. Dit is dus het hoofd van Daniels beeld. We zullen hem erbij zetten. Ja, dus deze leeuw is eigenlijk die koning Nemocadnezar. Dan krijg je dus die beer met een paar ribben in zijn mond... want die verscheurt een paar van die stammen. Dan krijg je dus de Griekenland... En dan krijg je dus Rome, een verschrikkelijk beest... met die tien horen. er worden tien koninkrijken... er worden de twee, drie afgebroken, er komt weer een extra hoorn tussen... en dan gaat op een gegeven moment die geestelijke macht... wat Rome is, die gaat heersen over dit wereldse macht. Daarna zullen de heiligen des Allerhoogsten het koningschap ontvangen. Wat was hier ook weer die steen? Het koninkrijk van God, wat komt... Wat zegt hij? De heiligen van de allerhoogste, dat zijn wij, het koningschap ontvangen en zij zullen het koningschap bezitten tot in eeuwigheid, tot in eeuwigheid der eeuwigheden. Wat komt er uit de hemel? Yeshua en wij met hem en we zullen vanuit Jeruzalem heersen en al die koninkrijken zullen teniet gedaan worden. Dus de profeten van het Oude Testament leggen ons perfect uit hoe de hele geschiedenis ervoor ligt. Je moet er alleen op onderwezen gaan worden. Je moet het gaan zien. En we praten over het koninkrijk van God. Zie, ik sta aan de deur, broeder en zuster, zegt de heer in het uh, openbaringen. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent. Dan kunt u nagaan, hij spreekt tot de gemeente van Yeshua. Tot de zeven gemeenten. Hoe bedoelt u als je naar mij luistert en je deur opent? Kinderen van God, hebt u het over. Het blijkt dus dat in die zeven gemeenten, die een afschaduwing zijn van heel Gods gemeenschap, van het Koninkrijk van God, die naar nou op weg zijn. Hij zegt, ik sta aan jullie deur hoor. Hij staat eigenlijk van een hoop dingen buiten. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, ik zal bij hem binnenkomen, maalt met hem houden en hij met mij. We moeten gaan eten van het brood wat de Heer ons geeft. Brood van de Heer zijn woorden. De woorden van Sinei was brood voor het volk. De manna, 40 jaar manna, is het symbool van het brood wat de heer te even geeft. Hij zei, want ik ben het echte manna. Ja? Dus denk erover na. Wie overwint, dat is een voorwaarde. Je moet overwinnen. Hem zal ik, ja geven, of ik geven, met mij te zitten, dat zegt de Joshua, op mijn troon. Gelijk ook ik heb overwonnen en gezeten ben, Haha, met mijn vader op zijn troon. Dus wij mogen met Yeshua heersen op zijn troon, zoals hij weer gezeten is op de troon van zijn vader. Vind je het niet mooi als je al die dingen achter elkaar gaat zetten? En dat zijn nog maar een stuk of tien keer het koninkrijk van God hoor. Er zijn veel meer teksten die erover spreken. Gelijk de bliksem komt van het oosten en licht tot het westen, zo zal de komst zijn van de zoon des mensen. Dan zal het teken van de Zoon des Mensen verschijnen aan de hemel. En dan zullen alle stammen der aarde zich op hun borst slaan. En zij zullen de Zoon des Mensen zien komen op de wolken van de hemel met grote kracht en met heerlijkheid. Hij zal zijn engelen uitzenden met luid bezuinigeschal, Dat is de eh, bezuinendag. En zij zullen zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken. Van de ene uiterste tot de andere uiterste van de hemel. Lieve mensen, zo zal het gaan. Ik hoop dat we met elkaar onze handen kunnen opheffen. En dan zullen we sterven voor die tijd. Hij haalt ons uit het graf. Kun je nog je handen omhoog doen? Hè? Maar we zullen hem ontmoeten, zoals hij beloofd heeft... met enorm geweld. Maar we zullen... Ja, natuurlijk. Nou, het koninkrijk komt er dus aan. Zorg nou dat je aan je dagelijkse leven... al gaat doen naar de wegen van het koninkrijk van God. Hou zijn Sabbat, gedenk al zijn feesten... en ga niet op koninginnedag... ...van 30 april, 4 op 8 mei. Hou gewoon de Sabbat op Sabbat... ...en hou alle feesten van de Heer zoals hij het vraagt. Ik zou niet weten wat je zou moeten verantwoorden aan vader... ...dat hij zegt, waarom ben je nooit op mijn feesten geweest? Ik zei, ja, ik vond het niet zo belangrijk. Ja, een beetje is. Je hebt niks met de wet te maken. Je moet onderwezen worden waarom die feesten er zijn. Zorg dat je die sabbatten van de Heer... ...al een jaar van tevoren vrij vraagt aan je baas... Het is feesttijden van de Heer. Broeder en zuster, shalom. En ik hoop dat u een fijne dag met elkaar zult hebben. Amen. Amen. Amen.